spel in 16 delen, geschreven door Annemarie Selinko. Bewerking Jan Pom. Regie Hero Muller. Vandaag het 15e deel. De laatste ontmoeting tussen Désirée en Napoleon. Parijs, 18 juni 1815. Marie bracht me juist het ontbijt toen alle klokken begonnen te luiden en de kanonnen te bulderen. Marie, luister. Hij heeft werkelijk weer gewonnen. Had je het niet verwacht? Ik weet het niet. Nee, ik geloof het eigenlijk niet. Het is weer net zoals vroeger. Ja, net als vroeger. Overigens, de hertog van Otranto zit op je te wachten in de kleine salon. Fouché? Zo vroeg al? Dan is er iets mis met die overwinningen. Ik kom, Marie. Désiré, zou nou niet eerst je ontbijt. In? Nee. Ik ben nieuwsgierig wat dit volgeschreven blad van een mens mij te zeggen heeft. Hoe heet. Monsieur Fouchy? Wat verschaft mij zo vroeg de eer van uw bezoek? Een eer mijnerzijds, hoogheid. Het is voor mij inderdaad een groot genoegen bij de enige vertegenwoordigster van onze geallieerde overwinnaars mijn opwachting te maken. Ik dacht eigenlijk dat u zich reeds lang op uw landgoed Otranto had teruggetrokken, monsieur Fouché. Oh, welke redenen zou ik daarvoor hebben, hoogheid? Oh, het lijkt mij dat het onder de gegeven omstandigheden niet aangenaam zal zijn keizer Napoleon te ontmoeten. Ik zal keizer Napoleon waarschijnlijk niet meer ontmoeten. Dus u trekt zich toch terug op uw landgoed? Als er sprake is van terugtrekken, dan zal hij het zijn, Hoogheid. En ik vrees niet op zijn landgoed. Hoezo? De klokken hebben zojuist een nieuwe overwinning van Napoleon ingeluid. Een voorbarig bericht, Hoogheid. Zijn majesteit heeft de gevecht bij Charleroi gewonnen, maar de beslissing viel bij Waterloo. En deze veldslag heeft Napoleon verloren. En de keizer? Zal vanavond in alle stilte in Parijs aankomen. En het leger? Welk leger? Hoogheid? Zijn leger. Het Franse leger natuurlijk. Oh, er is geen leger meer. Van de honderdduizend man zijn er zestigduizend gesneuveld. Waarom bent u eigenlijk bij mij gekomen, monsieur Fouché? Zoals ik u reeds zei... Het was en het is mij altijd aangenaam geweest mijn opwachting bij u te mogen maken, Hoogheid. Ik hoop dat de verbonden mogendheden en ook koning Lodewijk XVIII zich de vele diensten zullen herinneren die ik Frankrijk heb bewezen. Reeds onder keizer Napoleon heb ik onderhandelingen met Engeland... Ik hoop, monsieur Fouchier, dat het geheugen van zijn majesteit Lodewijk XVIII en van het Franse volk minder goed zal zijn dan het mijne. Hoe bedoelt u, Hoogheid, dat? dat ze zich de duizenden doodvonnissen die u ondertekend hebt, niet zullen herinneren. Dat is vergeten, hoogheid. Mag ik rekenen... Meneer Fouché, uw bezoek heeft mij zeer verkwikt Rekenen op uw medewerker? Nee, meneer Fouché, beslist niet. Ik bemoei me niet met politiek. Adieu, meneer Fouché. Ik geloof dat wij elkaar niets meer te zeggen hebben. Parijs... In de nacht van 29 op 30 juni 1815. Honderd dagen. Honderd dagen precies heeft het geduurd. Van Elba tot... Zijn sabel ligt op mijn nachtkastje. Zijn noodlot heeft zich voltrokken en ik heb het bezegeld. Iedereen spreekt van mijn grote missie, maar mijn hart is treurig. In alle vroegte kwam Marie bij mij binnen. Desiree, ga vrozen wil je spreken. Nu al? Ik ben net wakker. Daar is hij. Ja? Hoogheid, de vertegenwoordigers van de natie willen u zo spoedig mogelijk spreken. Wat willen ze van mij, dacht ik. Het was ondraaglijk heet. Ik transpireerde, maar mijn handen waren ijskoud. Ik gleed in een dunne wit moeseline japon en witte sandalen. Hoogheid, mogen wij u generaal Lafayette voorstellen? De natie. De natie is werkelijk bij mij gekomen. Hoogheid, in naam van de Franse regering... Bent u werkelijk bij mij gekomen, generaal Lafayette? Ja. De, de verklaring van de rechten van de mens die u hebt opgesteld, generaal Lafayette. Mijn papa wilde nooit van de eerste druk van de rechten van de mens scheiden. Ze lagen tot zijn dood op zijn kamer... Ik had nooit gedacht dat ik de eer zou hebben, generaal Lafayette. Persoonlijk, nog wel in mijn salon... Hoogheid, in naam van de Franse regering... Kan ik iets voor u doen, leren? Ik heb deze situatie reeds lang voorzien, Hoogheid. Het Franse volk wendt zich met een verzoek tot de kroonprinses van Zweden. De geallieerde troepen staan voor Parijs. We hebben contact met hen opgenomen om verwoesting en plundering te voorkomen. De opperbevelhebbers van de geallieerde troepen hebben ons laten weten... dat zij slechts onder één voorwaarde bereid zijn onderhandelingen te voeren. En deze voorwaarde is... Generaal Bonaparte moet Frankrijk onmiddellijk verlaten. Waarom vertelt u dit aan mij? Hoewel wij generaal Bonaparte van de wens van het Franse volk op de hoogte hebben gesteld... heeft Bonaparte opnieuw met een uitdaging geantwoord. Hij eist, eist, hoog eit, als een eenvoudig generaal het opperbevel over de troepen te krijgen... Om Parijs te verdedigen. Met andere woorden, een bloedbad voor Parijs. Wij kunnen niet buigen voor Napoleon en Parijs voor een bloedbad bewaren. Om kort te gaan. Generaal Bonaparte moet zich nog heden naar Rochefort begeven. Waarom naar Rochefort? Daar liggen twee Franse fregatten ter beschikking van generaal Bonaparte. Overal zal hij niet verkomen. De Engelse kruiser Balarvan ligt naast de beide fregatten voor Anker. Maar wat heb ik hiermee te maken? Uw hoogheid zou als Zweedse kroonprinses... het antwoord van de Franse regering... uit naam van de galieerde aan Bonaparte kunnen overhandigen. Het schrijven heb ik hier bij me. Ik vrees dat u een van uw couriers zult moeten gebruiken. Ik ben incognito hier. Mijn kind, men heeft u niet de hele waarheid verteld. Generaal Bonaparte heeft in Malmaison enige regimenten verzameld. Jonge mensen die tot alles bereid zijn... Wij vrezen dat de generaal zich tot een besluit zal laten overhalen dat de afloop van de gebeurtenissen weliswaar niet zal veranderen, maar dat aan een paar honderd mensen het leven zal kosten. Een paar honderd mensenlevens zijn veel, mijn kind. De oorlogen van Napoleon hebben in Europa reeds meer dan tien miljoen mensen het leven gekost. Ik wil het proberen. Generaal Becker zal uw hebben geleiden. Ik neem slechts mijn adjudant, Graaf Rozen. Een garde bataljon staat ter beschikking. Ik voel mij niet bedreigd. Graaf Rozen, mijn wagen. Wij gaan onmiddellijk naar Malmaison. Mijn kind, als u het mij toestaat, zal ik in uw tuin gaan zitten en op uw terugkeer wachten. Het zal de hele dag duren, generaal Lafayette. Ik zal de hele dag wachten. En ik zal voortdurend aan u denken. Eugenie Eugenie Ben je toch nog gekomen Kom naast me zitten Wij beiden hebben vele jaren niet meer naast elkaar naar een bloeiende heg gekeken. Je weet het toch nog, Eugenie? Ik wacht hier op een belangrijke boodschap van de regering. Ik ben niet gewend te wachten. U hoeft niet langer te wachten, generaal Bonaparte. Ik... Ik breng nu het antwoord van de regering. Wat? Alsjeblieft. Hm. Hm. Hoe komt het dat juist u mij dit overhandigt, madame? Ik vind de regering het niet noodzakelijk... ...mij een minister of een officier te zenden. Een toevallige gast, een dame die mij een vriendschappelijk bezoek brengt, is hier verboden. Ik ben geen toevallige gast en ook geen dame die een vriendschappelijk bezoek brengt. Ik ben de kroonprinses van Zweden. En dit watje van de zogenaamde Franse regering, dat u me zo uitgebracht heeft, madame... wordt op de vergatten in Rochefort gewezen. Ik mag gaan naar waarheen ik wil. Mevrouw. Waarom levert de regering mij niet uit? Ik geloof dat dat de heren te pijnlijk is. Ik behoef dus alleen maar een van de schepen te betreden en mijn doel te noemen. De haven van Rochefort wordt door Engelse marinevaartuigen bewaakt. We zouden niet ver komen, genoeg. Toen ik u zo plotseling voor mij zag, meidam... toen leek het een ogenblik alsof mijn jeugd teruggekomen was... Ik heb mij vergist, koninklijke ogen. Waarom? Ik herinner mij nog heel goed de avonden dat we met hart sliepen. Soms hebt u mij laten winnen. Maar dat bent u waarschijnlijk al lang vergeten. Nee, ik niet. Ook een keer. als was avonds laat... en de weilanden naast onze tuin waren donker. Hebt u tegen mij gezegd... dat u uw lot kende... Uw gezicht was zo wit met maanlicht. Toen was ik voor de eerste maal bang voor u. En toen heb ik je voor de eerste maal gekust. U dacht aan de braakschap. Niet alleen, Eugenie. Werkelijk. Niet alleen. Als ik mij niet gevangen laat nemen, maar mij vrijwillig in geef, wat dan? Ik weet het niet. Ik ga nu. Waar ga je heen? Naar Parijs. U hebt nog de kroonprinses van Zweden, nog de Franse regering een antwoord gegeven. Maar u hebt de tijd tot vanavond. Moet ik verhinderen dat ze me gevangen nemen? Moet ik het verhinderen? Eugenie, zullen wij de heren Blücher en in de pret bederven? Hier! Eugenie, neem hem, de sabel van Waterloo. Pas op, pak hem niet bij de klinkbeet. Ja. Wij zijn. wel echt graag, komen, Eugenie. En. dit keer heb jij gewonnen. Ja. Ga nu, Eugenie. Ik wil nog een ogenblik alleen zijn. Zeg mijn broers dat ze alles voor mijn. vertrek moeten gereedmaken. Laat ze vooral aan een burgerlijk kostuum denken. Ga nu, Eugenie. Ga. Ga vlug voor spijt van mij. Adieu. Napoleon. Generaal Lafayette, de Sabel van Waterloo. Ik dank u. Uit naam van Frankrijk, Burgeres. Oh, nee. Gods wil, wie zijn toch al die vreemde mensen? De vertegenwoordigers der natie, mijn kind. De grande nation heeft vele vertegenwoordigers, hoogheid. En die mensen op straat, waar wachten die? Het gerucht heeft eronder gedaan dat uw hoogheid geprobeerd heeft te bemiddelen. Het volk van Parijs wacht zetert uren op de terugkeer van uw hoogheid. Zegt u die mensen toch dat de keizer... dat generaal Bonaparte zich aan de geallieerden heeft overgegeven... en is vertrokken, dan zullen ze naar huis gaan. Het volk wil u zien, burgeres. Nee, nee, zien. U brengt ons de vrede, de capitulatie zonder burgeroorlog. U hebt uw missie vervuld. Vertoont u zich aan het volk, burgeres. Nee, nee. U hebt vele mensenlevens gered. Mag ik u naar het raam begeleiden? Afrozen. een voetenbankje. Een voetenbankje. Ik ben te klein voor Prinses. Burgers, burgers en burgeressen. De vrede is verzekerd. Generaal Bonaparte heeft zich in krijgsgevangenschap begeven. En een vrouw, en een vrouw uit jullie binnen... Een burgeres die door een vrijheidlievend volk in het hoge noorden tot kroonprinses werd gekozen, heeft hij de sabel overhandigd. De sabel van Badeloon. Notre Dame de la Père. Ze zien u als de lieve vrouwen van de vrede. Marie. Marie, ik, ik geloof dat wij onze gasten wat moeten aanbieden. Het hoort zo. Al, als ik het geweten had, had ik te laten bakken. We hebben toch zoveel meel gehamsterd. Ach, meel. Marie, die mensen daar beneden lijden al dagenlang honger. Laat meel uit de kelder halen. De kok moet het meel verdelen en de gendarmes moeten erbij helpen. Ieder krijgt zoveel als hij in zijn zakdoek of halsdoek kan meenemen. Eugenie, je bent helaas gek. Goed en verstandig, hoogheid. Het kleine land met de grote toekomst. De middelen en daarna meel verdelen. Een mooie taak. Op Zweden, hoogheid. Aken, juni 1822. Dat ik nog eens alle spanning, alle angst, alle ongeduld van een eerste rendezvous mag smaken. Het heeft veel moeite gekost, maar eindelijk is het mij dan toch gelukt... mijn adjudant Leuvenhelm zo ver te krijgen dat ik Oscar alleen kan spreken. Hij zal ervoor zorgen dat Oscars adjudant zich terugtrekt... op het ogenblik dat ik hem aanspreek. Plaats van samenkomst, het graf van Karel de Grote in de dom van Keulen. Ik had een hoed met een valen op. De valen verborg mijn wangen en bovendien is het erg schimmerig in de dom. Dit is de laatste beslissende verrassing van mijn leven. Ik herkende hem onmiddellijk aan zijn houding, zijn gang, aan het draaien van zijn hoofd. Hij droeg een donker kostuum en was bijna net zo groot als zijn vader. Alleen smaller, veel smaller. Ik stond op en liep op hem toe, als in een droom. Is dit het graf van Karel de Grote? Zoals u ziet, madame. Ik weet dat mijn gedrag ongepast is... Maar ik zou graag kennis maken met uw hoogheid. U weet dus wie ik ben. Uw hoogheid is de kroonprins van Zweden. En ik... Ik ben om zo te zeggen een landgenote. Mijn man woont in Stockholm. Ah. Ik wilde uw hoogheid iets verzoeken, maar... Dat gaat niet zomaar. Nee? Ik weet niet waar mijn begeleider gebleven is. Als u het permitteert, madame, dan zal ik u graag naar vergezellen. Is het gepermitteerd, madame? Graag. Hier tegenover de dom is een klein café... Mag ik daar mijn charmante landgenoten een glas wijn aanbieden? Oh, maar is dat wel gepast? <laughs> Voor een bejaarde dame om in een café. <laughs> <laughs> een niet zo erg bejaarde dame. Ik geef toe dat het café er niet zo erg elegant uitziet. Maar het heeft het voordeel dat we er ongestoord kunnen praten. Kijk, ga binnen maar dan. Dank u wel. Zo, neemt u plaats... Ziet u wel, wij zijn de enige bezoekers. Gelukkig. Ober. Ja, meneer. Hebt u Franse champagne? Zeker, meneer. Goed, brengt u die dan maar. Champagne? Op de vroege morgen? Ja, waarom niet? Als we iets te vieren hebben, dan hoort daar champagne bij. Maar we hebben toch niets te vieren? Mijn kennismaking met u. Champagne, dank Ja, dankjewel. Nee, ik zal het zelf wel inschenken. Madame... Alsjeblieft. Dank u, hoogheid. En ja, nu? Nee. Skull, onbekende landgenoot. Skull. Oeh, De champagne smaakt afschuwelijk. Veel te zoet. Wij hebben blijkbaar dezelfde smaak. Madame, de meeste dames geven de voorkeur aan zoete wijnen. Onze mademoiselle Koskul, bijvoorbeeld. Wat wil dat zeggen? Onze mademoiselle Koskul. De hoofddame, Marianne Koskul. Ja, die is de zonneschijn van de overleden koning. En toen papa's lieveling. Maar... Verbaast u dat, madame? Dat u dat aan een vreemdeling vertelt. Een landgenoot... Papa heeft het Zweedse hofceremonieel overgenomen zoals het was. Hij wilde dan niet aan niets veranderen. Wellicht om niemand te kwetsen. Hij heeft ook mademoiselle Coscul overgenomen. Meent u dat ernstig? Madame, mijn vader is de eenzaamste mens die ik ken. Mijn moeder heeft hem dat jaren niet bezocht. Papa werkt 16 uur per dag. ...en brengt de late avonduren door in gezelschap van één of twee vrienden. Bijvoorbeeld graaf Bra, als die naam u iets zegt. Ook Maroiselle Koskul verschijnt soms... ...en dan zingt ze Zweedse drinkliederen bij de gitaar. De liederen zijn erg grappig, maar mijn vader begrijpt de tekst niet. Maar de hofbalste, de ontvangste, men... ...kan toch niet zonder feesten een hof houden? Ja, papa kan het... Vergeet u niet, madame. Wij hebben geen koningin aan het hof. Zal ik u nog eens inschenken? Mijn vader is vreemd geworden, madame. Een koning die de taal niet verstaat, die is door een ziekelijke angst bezeten dat hij ten val zou kunnen worden gebracht. Weet u hoe ver het is gekomen? Mijn vader laat kranten die iets publiceren dat hem onaangenaam is, eenvoudigweg verbieden terwijl de Zweedse grondwet de vrijheid van drukpers garandeert. Uw hoogheid is toch geen tegenstander van zijn vader? <nacht> nee. Nee. Anders zou ik me er niet zo over opbinden, madame. Papa heeft van Zweden een land gemaakt dat weer meetelt. Wij zijn welvarend geworden... en we hebben een positie in het buitenland... die niemand voor mogelijk had gehouden. Dit alles heeft Zweden aan mijn vader te danken. <nacht> maar tegelijk... Tegelijk vecht deze man tegen iedere liberale stroming in Rijksdag. Omdat zij de majesteit zich verbeeldt dat liberalisme tot revolutie leidt. Het is zover gekomen dat sommige mensen... Nou, slechts enkele, madame. Maar dat sommige erover spreken de koning troonsafstand voor te stellen te mijn gunste Dat, dat mag u niet eens denken, hoogheid. Laat ze dan uitspreken. Ik ben moe, madame. Componist wilde ik worden... En wat is er van terecht gekomen? Een paar liederen. Een paar marsen. Omdat ik niet alleen mijn plichten heb als kroonprins... maar ook mijn vader nog moet bijbrengen... dat de Franse revolutie ook in Zweden verandering heeft gebracht. Papa zou burgers moeten ontvangen... in plaats van alle betrekkingen aan het hof over te en, laten. M, madame Koske. Ik geloof niet dat ze ooit meer dan liederen voor hem gezongen heeft. Toen ik een kind was, madame, toen wilde ik absoluut de kroning van Napoleon zien. Mijn moeder vond het niet goed, maar ze beloofde een andere kroning die veel mooier zou zijn dan de kroning van Napoleon. Bij die kroning was ik, maar mijn moeder is niet gekomen. U laat tranen in uw glas vallen. Misschien... Was uw moeder in Zweden niet gewenst? Hoogheid. Niet gewenst? Mijn moeder is een prachtige vrouw, maar ze is minstens zo eigenwijs als mijn vader. Ik verklaar u dat de aanwezigheid van de koningin in Zweden niet slechts gewenst, maar zelfs dringend noodzakelijk is. Als dat zo is, zal de koningin natuurlijk komen. Je hebt geluisterd naar het vijftiende deel van Desiree, een hoorspel in zestien delen geschreven door Annemarie Selinko in de bewerking van Jan Apon. De rolverdeling. Barbara Hofman speelde Desirée, Féciarone, Marie, Wim Hodders, Fouché, Jaap Maardeveld, Talleyrand, Gijs de Lange, Graaf Rozen, Adnoyons, Lafayette, Olaf Wijnands, Oscar en Hans Veerman speelde Napoleon. Technische realisatie: Léon Dubois en Beer Gertenbach. Regie: Hero Muller.